Tom Lanois schreef heldere Hemel voor het boekenweekgeschenk van 2012. Tijdens de bekendmaking van het boek op het journaal kwam ook de historische achtergrond aan bod. Het verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten. Ik plande reeds een boek van Tom Lanois voor deze taak. Het uitbrengen van zijn meest recente boek in combinatie met waargebeurde feiten leek me een goed idee om op zoek te gaan naar dat boek. Ik ben begonnen met op zoek te gaan naar informatie over het ongeluk met de misteljager in 1989. Het speelt zich af op het einde van de Koude Oorlog en het is verbazend hoeveel complottheorieën er ontstonden over het gecrashte toestel. Over deze gebeurtenis in de tijdgeest, de Koude Oorlog, is er nog veel terug te vinden. Ik heb het boek daarom ook gelezen als een mediabewuste lezer.